10 uur. Jan van der Putten met het nos Journaal. Rijkswaterstaat is weer begonnen met het hitteprotocol. Op de snelweg worden auto's met pech zo snel mogelijk naar een veilige plek gesleept waar voorzieningen zijn, zoals een tankstation. Rijkswaterstaat houdt daarvoor extra bergingswagens paraat. Weggebruikers krijgen het advies om extra drinkwater mee te nemen en een paraplu tegen de zon als ze moeten wachten. In verband met de verwachte hoge temperaturen heeft het RIVM opnieuw het hitteplan afgekondigd. Mensen krijgen het advies voldoende te drinken en zich niet te veel in te spannen. De zeven rijkste industrielanden van de G7 vergaderen vanaf vandaag in Biarritz in Zuid-Frankrijk. Onder leiding van de Franse president Macron bespreken de staatshoofden en regeringsleiders belangrijke thema's als de brexit, de oplopende spanning rond Iran, de handelsoorlog tussen de VS en China en klimaatkwesties. Daaronder vallen ook de bosbranden in Brazilië. De deelnemers komen niet met een slotverklaring en dat is voor het eerst in de geschiedenis van de G7. Rond de top in Zuid-Frankrijk gelden strenge veiligheidsmaatregelen. Er zijn 13.000 politiemensen op de been en het leger patrouilleert op zee en in de lucht. Alleen in buurgemeenten van Biarritz mag worden gedemonstreerd. Bij protesten zijn gisteravond 17 mensen aangehouden. Aan beide kanten vielen gewonden. Rijkswaterstaat is weer begonnen met. Dat heb ik net gehad. President Trump verhoogde bestaande importtarieven op Chinese producten van 25 naar 30 procent. Het is een reactie op het Chinese besluit om importheffingen te verhogen voor Amerikaanse producten. En daarmee loopt de handelsoorlog tussen Amerika en China opnieuw op. Als gevolg daarvan sloot de Dow Jones gisteravond met een verlies van 2,3 procent. Het weer zonnig en zomers warm. Op de meeste plaatsen 27 tot 29 graden. In het zuidoosten kan het 30 graden worden. Morgen in het binnenland 30 of 31 graden. En 27 aan de kust. Begin volgende week blijft het zomers. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er wordt vandaag gewerkt bij Amsterdam. Op de A8 bij Zaandam en op de A10 bij Amsterdam Hemhavens. En daardoor staat het aan de noordkant van de stad behoorlijk stil... Op de A7 vanuit Horen is er ruim een half uur vertraging tussen Weidewormer en Zaandam. Op de A8 een half uur vertraging tussen West-Zaan en Zaanstad-Zuid. En ruim drie kwartier op op de A10 tussen de afrit Volendam en Amsterdam-Hemhavens. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Een zeer goedemorgen vanuit Hotel Hoogland. Wij zijn hier weer met het programma Goedemorgen Zandvoort. En de techniek is gedaan, doet nog steeds, Roy van Buurdingen en Jelme Koper. De muziek is gedaan door Draaier, redactie Ger van Kuip, eindredactie Gerry Rutte en die staat ook gezellig achter de bar. Naast mij zit Roy Donker. Goedemorgen. Goedemorgen. En het warme stemgeluid wat u hoort is natuurlijk Ben Zonneveld. Een zeer goedemorgen. Roy, waar gaan wij het allemaal over hebben vandaag? Nou, we krijgen weer een uh, vol programma, want tegenover ons zijn al aangeschoven onze eerste gasten. Jolanda Meijer en Johan van Gasteren, en Die gaan het hebben over de volkstaandersvereniging, aanleg van het bioparadijs. Nou, we goed. hebben bij paradijs altijd hele spannende ideeën. Dat sluit me dan een beetje aan bij Pride of the Beach, dus ja. ik ben heel benieuwd wat daar uh, dan over gaat. <laughs> Dat is wel een aardige koppeling. Dan gaan wij uh, naar een, uh, een groot koor. Zing mee met Faurey en het AGET-akkoord. vorig jaar ook gaat Hedwig Julius ons wat over vertellen. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Daarna hebben we natuurlijk nog iets anders. Onrust. Nou, dat past wel bij wethouder Joop Berendsen. Onrust over asbest in Zandvoort Noord. En ik denk dat Joop die onrust gaat wegnemen. We gaan het zien. Dan gaan wij over het uur heen. en de tweede uur blikken wij terug met Karim El-Kabali over zijn carrière bij GroenLinks. Ja, en dan krijgen we het nieuwe museum met een prachtige naam, het HDMZ-museum. Um, en dat gaat bijna klaar zijn. En dan komen er straks weer uh, bezoekers, maar dan moeten natuurlijk ook betrokken dorpsgenoten bij actief worden. En Annemarie Sens komt daarover praten, de directeur. Dan sluiten wij ons uh, programma af met Rob Petersen. Die gaat ons vertellen over de historische Grand Prix-expositie in het Zandvoorts Museum. Die wordt aanstaande vrijdag geopend en gaat door tot november ongeveer. En we gaan daar uh, eens mee kijken wat er allemaal te doen is. Jolanda en Johan, een zeer goedemorgen. Goedemorgen. We pakken even de microfoon een beetje bij je, ja. uh, anders krijg ik uh, last met Jelmer. Onze regiehouwer. Uh, een bioparadijs in Zandvoort, volkstuinvereniging Zandvoort. Uh, de volkstuinvereniging zit in Noord. Ja, klopt. Bij de manege? Uh, tegenover manege de Baarshoeven. Uh, ja, daar zitten we al meer dan 40 jaar, bijna 50 jaar misschien ja, ja. wel. Uh, met honderd uh, en twee mm. tuintjes. En daar tuinieren we met veel plezier met z'n allen. Hebben jullie al twee tuintjes, Johan, of gaan jullie twee tuintjes maken? Wij hebben al diverse plekken op het Volkstaan complex, hebben al gereserveerd. En er is er al eentje klaar met de paddenpoel en takkenwanden. Ja, ik zou tegen de mensen zeggen, kom een keer kijken. Dat is ook een van mijn vragen. Mag je zomaar komen kijken? Ja, altijd. Ja, ja, ja, je mag in principe gewoon vrij rondlopen op de Volkszuin. De hekken zijn overdag altijd open. Uh, je hebt kans dat ze in de winter om vijf uur al op slot zijn. Want we willen natuurlijk ook geen ongenodig gasten s'nachts. Nee. Dus maar ja, in, als de hekken open zijn, kom binnen en loop <lacht> een rondje gewoon. En kijk even. Onze paddenpool is vrij aan het begin. Is uh, dat het vrij aan het begin? Ik, ik, als ik daar in midden loop, zie ik rechts die, uh, die kantine. Ja. Ja, als je naar binnen loopt, in je op. de kantine en dan ga je meteen het eerste pad links. Eerste en dan pad loop links. je dan, zeg maar langs, de Duitse muur, ga je, nou, daar kom je hem vanzelf tegen. Tegenover onze Jeu de Boelbaan. Oké, okay, dan, dan, ja, dan heb ik daar een indruk over. Ja, ja, ja. E, um, aanleg bioparadijs, uh, was dat er nog niet? Of is dat jullie, uh, jullie idee wat er nu gaat gebeuren? want uh, ja. er, er wordt daar van alles geteeld. Er komen van courgettes tot aardbeien en, en, en noem maar af. Alles komt eruit? Het was een, uh, eigenlijk een ongebruikt stukje grond. Langs die Duitse muur zeg maar, waren allemaal ja, struiken ooit geplant. Er werd niet zo heel veel mee gedaan. Het groeide, de onkruid groeide welig. Zeg maar. en, uh, ja, dat was een beetje zonde. Er speelden al heel lang ideeën van wat gaan we daar nou mee doen. Want het is zonde van de grond om er niks mee te doen. Johan kwam met een goed idee samen met nog twee andere tuiners. Om daar inderdaad zo'n paddenpoel te maken. En moet Johan zo maar even vertellen waarom. En... Daar, komen we, daar komen we zo op. Ja, en uh, ja, we zijn ook nog bezig met nog een stukje grond daar vrij te krijgen. Uh, om daar ook nog iets mee te doen. Uh, misschien ook zelfs voor kandidaatleden. Dat ze vast wat kunnen oefenen. Of fruitbomen. Om dat echt een mooier stukje te maken. Johan, die, uh, die paddenpoel uh, is een idee van jou. Ja, ja. Um, kan wij padden tekort in Zandvoort? Nou, er zijn er op zich uh, heel veel in de duinen. Maar uh, ja, de... De plek waar ze dan echt uh, kunnen paren, als ik het zo mag zeggen, dat is nou niet echt... Zo gebeuren. Uh, ja, niet echt denderend. En vooral op het volkstaancomplex <kuggen> is het heel belangrijk dat die beesten daar een goed leven hebben en ook zich voort kunnen planten. Want ja, ze eten ook torretjes, ze eten ook uh, ja, insecten die wij misschien niet graag willen mm -hmm. hebben op de groentes. Dus ja, het moet een beetje uh, rolleren, laat ik het zo zeggen. En ja, padden zijn nodig en kikkers zijn nodig en ja, muggenlarven, alles is nodig. Dus ja, die, die paddenpoel is niet alleen voor de, voor de padden en voor de kikkers, maar ook voor de libellen, ook voor de salamanders, uh, ja, alles wat met water te maken heeft. Ja, en we hebben in Zandvoort niet zoveel zoetwater, we hebben een voor de een gigantische dus zoutwaterpad. zoutwaterpad. <laughs> dus ja, ik zou toch uh, de mensen stimuleren, ook op de volkstaan, ook in Zandvoort, leg een klein vijvertje aan. Ga kijken wat er gebeurt na een half jaar en uh, dek hem wel goed af dat er geen kinderen invallen, maar ja, dat is een beetje het plan geweest. Nou wordt er uh, heel veel gekweekt, hè? groente en, en fruit. Wat vond de volkstuinvereniging van een paddenpoel? Nou, op zich uh, hoor ik alleen maar positief. Iedereen vindt het zo'n schitterend uh, idee. En uh, nou ja, van de paddenpoel komt het een naar het ander. Mm -hmm. Wat we dus ook willen is een uh, soort uilenbos maken. Met uh, uilenkisten uh, nou, om die ook naar ons complex uh, te lokken. Voor eventueel de muizen die daar uh, weer rondscharrelen. Het wordt een hele dierentuin. Het uh... wordt een hele dierentuin. <lacht> nou, wat je dus ziet als, als je een stukje grond een beetje om beetje lekker laat groeien, dan komen er komen de beestjes in. En ja, wat ik dus op mijn stuk zie, dat er hele grote sprinkhanen komen. Ik laat expres de koolplanten opeten door de rupsen. Ik denk, ja, ik kan ze toch niet allemaal opeten, ik gun die rupsen ook wat. En ja, zo bevorder je toch weer dat er weer meer vlinders komen. Dus ja, dat is een beetje het plan. Ik zit te denken aan die kool die jij laat opeten. Ik denk dat de buren daar niet zo blij mee zijn. Maar of of blijven die, blijft dat beperkt? blijft gewoon beperkt per plant. Het, ja, is, okay. het is heel frappant. Als ik tien kool, pol, uh, koolplanten neerzet... worden er vijf worden er opgegeten door de rupsen. En die andere vijf laten ze gewoon... Daar doen ze in. niks mee? Nee, doen ze niks mee. Nou, op zich is dat wel, uh, wel ja. interessant. Als je lekker aan tafel zit, waarom zijn ze verhuizen? <laughs> ja. Ja, ja. Nou ja, misschien is bij de buurman ook lekker. Dat zou een ja, mogelijkheid zijn. Ja, Jolanda, zie jij ook veel uh, in, het, uh, in het complex? Ja, ja, ik ben de secretaris en ik zit nu al bijna vijf jaar op de volkstuin. Van het hele complex? Ja. Oké. Okay. Ja. Uh, ik heb zelf ook al vijf jaar een tuintje, daar geniet ik enorm van. Ik ben er uh, ja, dan bijna dagelijks wel te vinden. Uh, ja, het is gewoon genieten. Uh, we hebben heel veel mensen die ook heel graag een tuintje zouden willen. We hebben de ja. laatste tijd groeien we ontzettend op onze wachtlijst. We hebben echt een oh, ja? wachtlijst. Er staan nu 35 mensen op de wachtlijst. Dat is best zo. wel heel veel. Ja, dat is wel veel. Uh, als dat zo doorgaat, ja, dan uh, zit er, er toch wel aan te denken... Om misschien kunnen we ooit een keer iets uitbreiden nog. Een beetje aan... De voorkant of de zijkant van het complex. De achterkant? De achterkant is van PWN, uh, oh, dus dat gaat ja, dat niet. Dat gaat niet, nee. Maar aan de zijkant, ja, uh, de daar is, is nog wel uh, ja. het duin, toch? Ja, dus wie weet kunnen we dat in de toekomst nog voor elkaar krijgen. Wat is de wachttijd op dit moment? Uh, nou, dat is heel moeilijk te zeggen. <kwijnt> het ligt er natuurlijk aan hoeveel mensen gaan opzeggen. Opzeggen is altijd voor 1 oktober en dan per 1 januari vergeven we de nieuwe tuinen. Ja, het ligt eraan hoeveel mensen opzeggen. Ja, zeggen er twee op, ja, dan schiet het niet heel erg goed met de lijst. En zeggen er ineens tien op, ja, dan schuift het wat meer door. Ja. Nou staan er ook wel een aantal mensen op de lijst die op een bepaalde tuin wachten. Waar ze bijvoorbeeld helper zijn of een tuin van hun ouders. En dus die slaan we dan over, die willen toch ja. niet een vrijkomende tuin. Dus soms gaat het sneller dan je denkt als je op de lijst staat. Maar het is dus ook ja. al een jaar. Uh, het is twee nogal. jaar geleden. En dat was met een lijst van ongeveer 22 mensen. Dus we hebben nu toch wel een wachtlijst misschien wel van drie jaar loopt het wel op. Ja, dus wel. behoorlijk. Ja. Ja. Ik heb wel gehoord van uh, tuintjes in Amsterdam. Waar de wachtlijst uh, is tien jaar duurt het. Dus, ja. Dat valt ja, bij het... ons nog mee. Het gaat vaak natuurlijk van, van, van vader op zoon of dochter. Hè? Dat je echt moet wachten tot er iets met je, met je ouders, uh, dat die niet meer kunnen ofzo. Ja, heel vaak wel. Maar heel vaak stoppen mensen er ook gewoon mee en wil niemand het overnemen. Omdat oh, ja. ze toch niet... Ja, dus ze willen het niet. De eis is ook dat je in Zandvoort woont. Heel veel kinderen moeten natuurlijk ook gedwongen Zandvoort uit, omdat die er niks meer is. Als je niet in Zandvoort woont, mag je niet bij deze volkstuin aanmelden. Dat is een eis van de gemeente. Nou, dat is wel een hele mooie eis, want dan, dan zou iedereen wel de Zandvoort uh, willen tuinieren, denk ik. Ja. Ja. Ja, dan wordt het zo'n nou, tweede vakantieverblijf. Ik denk dat je dat ook wel vanzelf krijgt, als jij in Amsterdam op de wachtlijst staat voor 10 jaar en je ziet dat je in Zandvoort in kan schrijven, dan, uh, ja. dan ga je natuurlijk acuut ga je dat doen. Ja. ja, en dat mag dus niet. ja, Je nee. mag wel inschrijven, maar er maar wordt niks. Ja. Wordt niks. Nee. Ja, ja. Nou, een aardige wachtlijst is 35. Ja. Johan, wat, uh, ja. wat, wat ga je nog meer uh, op een nieuw stuk doen? Ik, ben vroeger, ik, ben, ik kom uit Zandvoort, ik ben geboren en getogen. En mijn opa die had toen altijd uh, gewoon een stuk duin. Daar werd nooit moeilijk over gedaan, 100 jaar geleden. <laughs> hey. Dan ging opa duin in en zei hij, nou dat is voor mij en net, net wat jullie doen met je aardappels. En dan werd nou, er gewoon... Uh, er werd er gewoon een stuk grond afgegraven en daar gingen ze dan groenten telen. Dus ik ben, het zit bij mij een beetje in het bloed. Ik ben er geboren en getogen bij opa op de tuin. Die had varkens, die had kippen, die had uh, nou ja, kapzijnen, die had aardappels. Dus dat was aan de binnenkant van het circuit, toch? Dat was binnenkant van het circuit. En vroeger was dat heel leuk, maar ja, dat is met de jaren is dat compleet uit de hand gelopen. Ja, toch wel vervuiling en uh, ja. bedrijfjes. En ik zat tegen het uh, schijfvlak aan, zat ik daar. En uh, ja, het was een heel leuk tuinieren. Ik had vossen, ik kreeg alles, ik kreeg alles op mijn tuin, daar uilen. En, en ja, toen moesten we allemaal weg uit het kwietterrein En toen konden we dus uh, eventueel in laten schrijven bij de Volkstuinvereniging. En uh, ja, daar zit ik, nu dus, uh. ik kan me de varkens van Paap nog wel herinneren. Als je ja. bij de, de, onder de tunnel oost en dan ging je naar rechts. Ja. En ja. daar begonnen de varkens tellen. Ja. <laughs> en ook de tuiners. Ja. Maar ja, uh, je roept uh, jullie met je aardappelen. We kunnen niet zomaar een stuk duin pakken. Nee, dat het, het, Johan, het is echt uh, geregisseerd, ook door de gemeente ja. en de vereniging. En, en natuurlijk moet je verplaatsen om de zoveel tijd, anders uh, hebben we aardappelziekten. Een nieuw stuk grond? Ja, wie weet. Ja, dat moeten we eens bekijken hoe dat, of dat lonend is ook. Er zijn natuurlijk een aantal stukjes duin die nu niet gebruikt worden. Ja, voor hondenuitlaatmogelijkheden, uh, maar. Ja, dan levert de gemeente nu geen geld op. Maar als ze het kunnen verhuren aan ons, dan levert het ook nog eens geld op. Misschien is het win-win situatie. Ja, de honden ietsje verder. Uh, ja, misschien, lopen uh... de honden ietsje verder. Ja, ja. Ja. Daarom is groot genoeg. Ja, daarom. Hey, um, ben je daar al in, over in gesprek? Of is de gedachte goed? Nee, uh... uh, we denken daarover. We maken wel wat plannetjes. Uh, we willen natuurlijk wel op een concreet plan komen naar de gemeente... als het ooit zo ver komt. Dus dat is, het zit in de pijplijn In de, in, in de gedachtegang. Wat we nog wel graag willen... en daar hebben we wel de gemeente ook bij nodig... voor dit project mm -hmm. willen we ook een vleermuisbunker. Wij hebben voor op ons complex zit een bunker. Uh, die is op slot. De sleutel is ergens. Die uh, weten dus wij niet je, waar is. Dus het gelijk die als je binnenkomt, is dat toch? Ja, ja. voordat je de, erin gaat, zie je een bunker... En er zitten natuurlijk al van die kijkgaten in. Dus er wonen waarschijnlijk al vleermuizen. Want dat, vlakbij een meneesje en een tuinvereniging heb je ongetwijfeld vleermuizen. Dus daar willen we eigenlijk een officiële vleermuisbunker van maken. En daar hebben we de gemeente wel bij nodig. Ik hoorde dat Joop Berends weer straks komt. Ja, daar kom jij. Ik kan even blijven wachten. Die hebben we daarvoor nodig. Die zou nog even kijken waar de sleutel was en of het mogelijk is. Dus ja. daar zijn we wel mee, uh, mee bezig. Ja, okay. Dat hoort dan bij het biodiversiteit uh, project. Het ah, ja, ja. dak ja. uh, ja. van die bunker, ik denk dat die uh, na, na 70 jaar wel lekt een beetje. Ik denk het niet. Of, of niet. Ja, Zo, is het ja, een is betonlaag dan. van 25 <laughs> centimeter geloof ik. Ja. Dus, uh, ja, maar ja, goed, er moet wel water in. En, ja, uh, dat moet vochtig een, zijn. Ja, ja. Ja, het kan wel een mooi plant zijn. Ja. Om, om, ja. Ja. Ja, we hebben nu ook geen idee wat erin zit. Want het zit al heel lang op slot. Dus we Niks meer. willen even kijken. Het schijnt ooit gebruikt te zijn door een tuinder heel lang geleden. Maar wij, wij het nieuwe bestuur en Johan, wij hebben geen idee. Dus... In ieder geval wel spannend om hem open te maken. Ja, dat zou... ja. Ja. Nou, dan komen wij ook kijken. Ja. Hey, hartstikke leuk. Een nieuw project. Ik zou zeker met meneer Berensen in contact komen en gaan. Ga in gesprek. Bedankt voor het gesprek. We en hebben voor natuurlijk de, voor ook de... onze doneeractie. Oh ja. Oh, ja, ja, ja, ja. Nou, vertel Del. even over de doneeractie. Ja, we hebben een crowdfunding opgezet voor dit project. Als mensen okay. biodiversiteit en warm hart toedragen, dan kunnen ze naar doneeractie.nl En als je zand wordt intypt, dan vind je ons. Okay. Hartstikke leuk. Nou, hartstikke bedankt. Okay. Nou, mensen een prettige dag allemaal. En ja. tot de volgende keer. Ja, graag gedaan. Dankjewel.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 Quando se quiere de vela, cuando te quiero yo a ti, es imposible mi cielo tan separado. se que como de quero a ti es imposible mi fiero, tan, separados vivir. tan separados. Yo con tus deseo y tus caricias mis sufrimientos acá cuando se quiera. We We gaan uh, meezingen met Fauré en het Aagetakkoord. Tegenover mij zit Hedwig Julius. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, er ligt ook weer een prachtig boek. Daar ja. zal waarschijnlijk het hele stuk in staan. Daar staat het hele stuk in, ja. Um, waar gaat het stuk over? Uh, een requiem is eigenlijk een, uh, een viering, een mis voor, uh, <lacht> voor als iemand overleden is. Dus als iemand in de katholieke kerk, het is dus van oorsprong katholiek, mm -hmm. als iemand... Uh, ...overleden is, dan wordt er een begrafenis misgehouden en dan wordt er een requiem gezongen. Er zijn dus specifieke gezangen die uh, alleen bij begrafenissen worden, worden gezongen eigenlijk. En uh, heel bekend is natuurlijk uh, uit deze uh, mis uh, is de, het uh, Pie Jesu, heel erg mooi en verstild. En het uh, In Paradisum, waarbij je al zelf mee de hemel ingaat. Dus... Uh, ik denk dat het heel erg de moeite waard is en heel erg leuk voor mensen die als amateurzanger bezig zijn om zo'n stuk een keer te zingen. En is het uh, voor de luisteraars dat ze niet meteen denken van, oh begraven stuk, het is een hele trieste aangelegenheid, we moeten in het zwart komen. En, uh... Nou ju juist dit requiem heeft dat niet. Ja. Soms heb je requiem's die echt heel zwaar zijn. Denk maar aan, aan, aan Mozart, een hel en verdoemenis komt voorbij. Ja, ja. En, uh, hey, uh, of we oh, nemen komen, dat is nog maar heel erg de vraag. Maar bij, juist bij Faure is het heel erg troostend. He, dus, uh, hij geeft zelf ook aan, van, nou, ik heb heel veel uitvaarten gespeeld op het oor. Hij was organist uh, in, de, in de Madeleine in, uh, in uh, Parijs. En hij zegt, ik heb heel veel uitvaartmissen gespeeld, maar het is altijd zo somber en zwaar. En ik wil graag iets waar mensen wat, iets troostrijks mee geven. En juist dit is een heel troostrijk stuk. Het is heel erg verstild, gecomponeerd eigenlijk. Hele mooie harmonieën die heel mooi in elkaar overgaan. En dan heb je een solo van een bariton die ja, een beetje... Ja, wanhopig zingt eigenlijk, maar dan komt het koor erbij en dat troost hem weer. en Het uh, Jezus echt een, een, een liefdesverklaring eigenlijk aan, uh, aan Jezus en wat dan toch eigenlijk uh, wat, ja, wat hierin hoort. Hij zegt van, ik vind, ik vind dood, hij, voor hij zei, zelf zijn van doodgaan is eigenlijk helemaal niet erg, we gaan over naar iets mooiers, dus ook zo'n uitvaart, daar moeten we iets moois van maken. Ja, ik ben het wel helemaal met hem eens, maar dat betekent dat het een mooie en een fijne middag kan worden en niet een trieste. Nee, ja. nee, nee, het zal ook voor de luisteraars absoluut ja. niet een trieste aangelegenheid zijn. Nee. De, uh, de basis is. Ook uh, even terug naar vorig jaar, want vorig jaar is er ook zo'n uh, zo mezing voor ja, geweest. Toen hebben we het van Vivaldi ja. gedaan, dat was omdat de aangaat uh, Parochial was, zal ik maar zeggen, die werd 90. 90. En uh, toen hebben we het Gloria van Vivaldi. Dat is een hele vrolijke hoera uh, muziek, oh. zal ik maar zeggen. Dat is heel erg uh, van uh, hip-hip. En, en hoe, hoe groot was je koor toen? Uh, we hebben toen met uh, zo'n 50 man gezongen. En het achterkort is iets van rond de 25-30? Ja. ja, zoiets. Het verdubbeling. een en uh, we hebben nu uh, ook al 50, in, in totaal zijn er nu ongeveer 50 uh, mensen. Dus ik hoop dat daar nog wat bij komen. Zeker mannen wil ik heel erg graag uitnodigen om mee te doen. Want er zitten ontzettend mooie tenor aan uh, baspartijen. We hebben, we hebben natuurlijk een heel groot mannenkoor. Ja. Het Zandvoorts mannenkoor. Ja, ze mogen van mij helemaal instromen. Nou, fantastisch. Um, mannenkoor, ik weet zeker dat uh, een van de leden van het uh, mannenkoor luistert. En die kan dat wel bij de voorzitter aanbrengen. Dus ik nou, ben benieuwd wat ze daarmee gaan doen. Uh, Zandvoort ja. heeft heel veel koren. Ja, ja. En daar is aardakkoor is natuurlijk één van. Mm -hmm. uh, hoor je daar ook wel eens wat van? Van, van, uh, van die andere koren, dat ze dat interessant vinden, leuk vinden om mee te doen. Uh, er zijn volgens mij al twee dameskoren in Zandvoort en een mannenkoor, en... Ja. Nou, je hebt natuurlijk één keer die verbinding? Van jaar, uh, je hebt één keer per jaar heb je dat nieuwjaarsconcert. Uh, waar. Uh, Iedere keer wisselende koren aan meedoen. En, en dan merk je wel dat mensen uh, het leuk vinden om ook eens een ander koor te horen. Je hebt ook best wel mensen die uh, dubbelen. Ik heb een aantal leden die in het mannenkoor uh, zitten of zaten. Dat weet ik niet meer heel precies. Want... Iedereen wordt wat ouder, dus ik durf niet meer met zekerheid te zeggen of ze dat allemaal nog kunnen mee meenemen. Maar ik heb ook uh, dames die uh, bij, uh, um, bij dat uh, Shantycore zitten, hoe heet het ook al um, De Wapenzangers. De Wapenzangers, ja precies. Nou, dat is iets volstrekt anders dan het Agatha Core. Weet je wel. Ja. Maar nou ja, goed, uh, ieder zijn ding. En uh, dat vind ik verder ook helemaal geen probleem. Dat, uh, maar uh, het is wel uh, leuk om ook eens dingen een beetje meer samen te doen. Dus. Ja, ik wil trouwens nog wel even vragen. Want uh, we hebben het net gehad over uh, uh, meezingen met Vanwege uh, Agatha Corps. Um, maar wanneer is het en tot wanneer kunnen mensen zich opgeven? En waar? En waar kunnen de bezoekers terecht? voor <coughs> kaarten? Um, nou, om, uh, uh, uh, mensen die mee willen zingen, die kunnen zich opgeven bij Herma Bluis. He, dat heeft in het Zandvoortse courant gestaan uh, vorige week. Dus bij haar e-mailadres kunnen ze zich inschrijven. We beginnen met repeteren op uh, 5 september, dus het is wel handig om niet tot 5 september te wachten, want we moeten natuurlijk zorgen dat iedereen muziek heeft, ja. um, dus als ze nou deze week of volgende week uh, zich willen opgeven, dan kan ik, ze, kan ik nog even partituren bestellen en dan is dat, uh, ligt dat gewoon klaar als ze komen. Uh, het mooie is dat er geen kosten aan verbonden zijn. Dus het is uh, voor he helemaal gratis, zal ik maar zeggen. Ja. En ook voor bezoekers is het helemaal gratis. Alleen wordt aan het eind van de uitvoering een uh, collecte gehouden. Bij de, de, de, de bekende team. schaal. Ja. ja. En, en, maar wanneer is de, de, deze ja. uitvoering? De uitvoering is op zondag 24 november om 5 uur. ...in de Agatha kerk Dus dan wordt al een paar maanden geoefend. Hoeveel ga je oefenen dan? We gaan je? niet elke week oefenen. Oh, okay. We gaan dat een beetje om de week doen. Dus op donderdagavond van half acht tot negen. We hebben andere keren op zaterdag gedaan... ...maar er waren mensen die zeiden van... ...ja, wij moeten op zaterdag werken en dan kunnen we niet meedoen. Dus we hebben nu gezegd van nou, we doen het op donderdagavond. Dus van half acht tot negen... En dan niet elke week, maar om de week ongeveer. En het zijn in totaal zes repetities. En dan zaterdag, de 23e, een uh, generale repetitie. En op zondag een uitvoering. Ach, is, is het. We hebben voor... ook een hele mooie sopraan, wil ik nog wel even zeggen. Nienke Oostenrijk gaat meezingen. Die doet het uh, Pie Jezus, mm -hmm. Dat is dus een uh, sopraansolo. En zij zal een goede bariton meebrengen. Dus oh, die dat... heb je al. Dat is allemaal al geregeld. Ah, okay. ja. Is het voor amateurs, zangers, een makkelijk stuk om te lezen en te zingen? Nou, het is niet zo heel lang. Uh, het is Latijn, dus mensen die uh, uh, bij kerken betrokken zijn, beheersen dat wat makkelijk. Dus, uh, Frans zou een stuk moeilijker zijn, want dat vinden mensen lastig om goed uit te spreken en dergelijke. Uh, het ligt, um, het, de harmonieën zijn niet altijd even makkelijk, maar de lijnen zijn niet heel ingewikkeld. Maar wat het probleem bij dit stuk een beetje is, is van... Als ik alleen zing, dan kan ik het prima, maar als ik met iemand anders, de andere partijen erbij... Dan heb je soms wat akkoorden waarvan je denkt van, oh, dat ligt niet zo lekker in het gehoor. Klopt dat wel? Maar dat klopt dan wel. Oké, okay, ja, ja, dus wat, wat je zegt, als je het alleen zingt, is dat misschien wat makkelijker. En nu moet iedereen mee in diezelfde uh, ja. stroom met akkoorden. Nou ja, als je het akkoord gaat maken, dan zitten er soms akkoorden bij die wat minder makkelijk in het gehoor liggen, laat ik het hmm. zo zeggen. Maar... Als je met een, heel, uh, met een wat grotere groep bent, dan, kun je, dan heb je natuurlijk steun aan elkaar. En dan uh, komt dat uh, best wel goed. En het helpt ook heel, al, altijd heel erg als je een paar keer goed naar zo'n stuk luistert. dat mm. je een beetje gewend raakt aan dat uh, idioom. Want er zitten echt fantastisch mooie stukjes in. Ik kan het iedereen aanbevelen. Nou, dan gaan we aan iedereen vragen of ze zich uh, willen opgeven. Alle amateurszangers of ze zich op willen geven bij Hemma Beluis. Ja, heel graag. En draag. dan uh, vijf... September is 5 eerste. september is de eerste repetitie. donderdag. Dus als je je opgeeft, krijg je per e-mail gewoon een oh, overzichtje okay. van wanneer je uh, allemaal uh, verwacht wordt. En uh, nou, dan gaan we. En dan werken aan. we toe naar 24 november. 24 november. Uh, is dat een zondag? Ja. Om een uur of 1, 2? Vijf uur. Vijf uur in de namiddag. Ja. Oh, niet eens vroeg het bed uit. Ja, niet vroeg je bed voor. Dat is, dat is nee. voor jou wel belangrijk geloof ik. Ja. Hedwig, bedankt voor de uitleg. Ja, uh, misschien dat we tegen die tijd nog eens een keer praten over de, de opkomst en, en de voortgang. Nou. is wel leuk. Ja. En dan uh, nou, ik hoop ik dat er veel mensen uh, zich aanmelden. Dat zou ik heel blij mee zijn. En dan uh, gaan we kijken wat het wordt. En het is ook luk, natuurlijk ook leuk als mensen komen luisteren. Dat zeker. Ja, dan kunnen we uh, zeker luisteren. Oké, okay, ja. nou, uh, we gaan die kant op werken. En de 24 november is het. Ik zou zeggen, kom de week ervoor nog eens gezellig langs. Gerry, die, uh, die regelt het allemaal. Oké. Okay. Dankjewel. Prima graag Bedankt. gedaan. Bedankt. Succes. Dankjewel. Lord, look at them yo-yos. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. Yeah, that ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and cheeks for free. Man, that ain't working. That's the way you do it. And let me tell you, brother, them guys ain't dumb. Mm, maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We gotta install microwave ovens kitchen huh. delivery huh. we gotta move these refrigerators we gotta move these color tvs <laughs> see the little faggot with the earrings and the makeup yeah buddy that's his own hair. Yeah, but that little faggot got his own gen airplane. That little faggot, he's a millionaire. We gotta <laughs> install microwave ovens, and <laughs> delivery. Uh, and we gotta move these refrigerators. We gotta move these color TVs. You shoulda learned to play the guitar. Man, you shoulda learned to bang on them drums. And look at that mama got it sticking in the camera. <laughs> yeah, we can have some fun. And he's up there. What's that, Hawaiian noises? Yeah, he's banging on them bongos like a chimpanzee. Man, that ain't working. That's the way you do it. You get your money for nothing, get your chicks for free. We gotta uh. install microwave ovens Custom kitchen uh. delivery huh. But we gotta move these refrigerators We gotta move these color TV. I want my, I want my, I want my MTV we, we want, want our MTV. MTV But that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. Yeah, that ain't working. That's the way to do it. You get your money for nothing. Get your chicks for free. You get your money for nothing. And your chicks for free. Oh, no. ja, we gaan beginnen. Gaan we gaan. En daar zijn we weer. We gaan verder met wethouder Joop Berendsen die aangeschoven is hier aan tafel. En die komt uh, licht laten schijnen in de onrust over uh, asbest in Zandvoort. Dag Joop, goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Wethouder en lokale burgemeester op het ogenblik. Uh, ja, je hebt, het, ook, je hebt het er maar druk mee. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, <laughs> ja speelt te veel uh, buiten dit om? Nou ja, de afgelopen weken zeg maar, waren natuurlijk gewoon, uh, ja, ik weet niet of het komkommet is, ook voor het Zandvoors Nieuwsblad. Maar uh, de, de herten, uh, het afschieten van het hert was uh, nogal een thema. Ja. Uh, nou ja, dan wordt er zeg maar, een, uh, een oud stuk nieuws over de verontreiniging van uh, een paar jaar geleden in het louis davis -carré. Wordt nog weer eens opgerakeld, zou ik haast willen zeggen. En zo zijn er uh, meer dingen. Uh, net of wij, uh, zeg maar. Uh, ja. Uh, alle bomen willen kappen in, uh, in Zandvoort, wat niet het geval is. Maar, ja, er staan er drie aardig in de weg. Er uh, er drie aardig in de weg? Ja, op het Raadhuisplein. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, dat valt volgens mij nog wel mee, maar daar zijn we ook druk mee bezig. <laughs> uh, met, met name met het Raadhuisplein, dus uh, daar wordt aan gewerkt om daar een evenementenplein van te maken. Uh, maar dat heeft natuurlijk ook nog wel wat meer voeten in de aarde als alleen maar simpelweg even wat weghalen. Want Zoals we weten, de rotonde dat is, een, ja, dat is een sleutelpunt voor de bus. Dus dat betekent, als je daar die rotonde weg gaat halen, van dat er dan in ieder geval de route van de bus moet veranderen. Waar kan het wel, waar kan het niet? Halen we dan parkeerplaatsen weg of halen we dan geen parkeerplaatsen weg? Kortom. Stoep aan de grote krocht, links en rechts een stukje minder... ...twee banen en je bent klaar. Ja, dat is dus heel makkelijk. <laughs> dat is net zoiets als natuurlijk... ...en ik begrijp dat op zichzelf wel. De Partij van de Arbeid heeft in het verleden... ...of een paar maanden geleden gevraagd... ...om meer fietsparkeren plaatsen... Alleen, eh, ja, ik heb ook al tegen Maaike gezegd van ja, ik vind het wel heel aardig, maar vertel mij maar waar ik ze dan moet maken. Hè? Want de, de, dat houdt dus in, eh, net wat jij zegt, ook gewoon van, van ja, je kunt daar zeg maar een paar autoparkeerplaatsen weghalen en dan maken we een fietsparkeerplaatsen van. weet nou, eh, idee natuurlijk. Hè, vroeger ja. hadden we daar die blinde muur eh, tegenover eh, de HEMA bij Andrea. Daar, die blinde muur is natuurlijk weg. We hadden zeg maar, bij het oude bankgebouw hadden we de ruimte. Uh, maar daar hebben we dus nu winkels, uh, wat ik alleen maar heel goed vind, uh, zeg maar, voor in de plaats gekregen. Dus, maar die ruimte is ook weg. En ja, dan is het gewoon toch een pas kwestie van passen en meten. Daar gaan we dan wel wat doen. En ja, dus, dat wat, mensen willen het liefst ook nog zeg maar, hun fiets parkeren, het liefst nog in de In de winkel heen, in de Albert Heijn in plaats van daarvoor. Ja. Dus als je dan ziet af en toe wat voor chaos het is. Dan, uh, en daar zijn we ook wel mee bezig, ook qua, qua handhaving in ieder geval. Dat mm. we daar, toch wel... daar moet ik daar wel over opmerken en ik, uh, ik heb daar ook een keer wat van gezegd. Van de week liep ik een paar keer daar langs om, om eens te kijken. Die, uh, die ingangweg, dus waar die paaltjes staan, ja. die wordt compleet geblokkeerd door uh, van die brommertjes. Maar het is natuurlijk wel een, een, een reddingsweg. Dus dat is, uh, uh, vond ik wel een, een soort van ja kijk daar nou eens naar, maar ik neem aan dat... Uh, handhaving daar al mee bezig is. Maar dat is één dingetje, ja. hè, het, het drukke verkeer... Op het, uh, in het centrum. Uh, je hebt al een aantal dingen... genoemd die uh, nu, in, precies in het... reces allemaal uh, gebeuren. Ja. Uh, daarom uh, zal iedereen zich daar ook... druk over maken. Nu... Maar, uh, lezen wij het stuk uh, in, in... de krant Onrust over Asbest in... Uh, Zandvoort Noord. Uh, Peter Kramer maakt zich er nogal druk over. Uh, hoe zit dat nou? Want... Er wordt al een hele tijd bouwrijp gemaakt daar zo. En nu ineens wordt er geroepen, uh, er ligt asbest. Ja, en dat is uh, denk ik een verkeerde voorstelling van, uh, van zaken. Mm -hmm. uh, zeg maar, uh, bij uh, het eerste onderzoek is zeg maar, op het terrein zelf geen asbest aangetroffen. En wanneer was dat? Uh, dat is in het voorjaar geweest toen zeg maar, besloten werd zeg maar, om dat uh, pand te slopen enzovoort. En wat nu gebleken is bij zeg maar, de sloop van het pand, dat uh, zeg maar... Uh, ondergronds, dus in feite in het fundament of in de vloer van, uh, van het gebouw, daar, is, uh, daar zitten daar zijn uh, buizen van asbest uh, zijn aangetroffen. Uh, dat is in, uh, in juli is dat uh, gebeurd. Op dat moment heeft het sloopbedrijf heeft ook uh, onmiddellijk de zaak uh, stopgezet. Uh, uh, Od Mond is daarbij uh, uh, betrokken geweest. Die heeft samen met Od is onder, ne, onder. O.D. Eimond. is omgevingsdienst omgevingsdienst ons, ja. Klopt. die ingeschakeld wordt door, uh, door de gemeente. Of eigenlijk waar wij een afspraak mee hebben die in, uh, voor wat betreft bouwvergunningen en dit en kapvergunningen en dat soort zaken. Okay. In feite de taken voor de gemeente uitvoert. Die is daarbij gehaald samen nog met een andere organisatie, Asbest Invest. En die hebben in beeld gebracht van wat er precies uh, aan de hand is en wat er, wat er gebeurd is. Daarbij zijn een aantal maatregelen getroffen. Eh, daarbij is geconstateerd dat ja, er is sprake van asbest, eh, is er sprake van, en nou moet ik altijd heel voorzichtig zijn, want anders ga ik me verdiepen in allerlei technische termen, maar asbest is in feite gevaarlijk op het moment dat het zeg maar, vluchtige, uh, dingen zijn. Hè? Dus zeg maar, die vezels Spaan, die zijn gevaarlijk. Ja. Dus op het moment dat asbest gewoon er ligt en, en verder, als je daar niks aan doet, dan is asbest niet gevaarlijk. gevaarlijk. Maar op het moment dat je erin gaat breken, of boren, of zagen, of wat dan ook, dan komen die vezels vrij en dat is dan uh, gevaarlijk. Dus wat er gebeurd is, is zeg maar, dus de is het trein afgezet. Er zijn nog, zeg maar, op die plekken waar dan die asbest ligt, daar zijn nog speciale linten aangebracht voor. Jongens, hier, blijf hier uit de buurt, want daar ligt asbest. En wat ook gebeurd is, is zeg maar, de stukjes die. Uh, uh, uh, uh, ...daar gevonden zijn, die zijn behandeld met een speciale soort coating... ...dat in feite uh, er geen vluchtige uh, bestanddelen dus dat die vezels de lucht in kunnen blazen. Nou, daarbij is uh, vastgesteld dat er uh, geen directe uh, zeg maar, uh, gevaar is voor uh, de gezondheid. Er zijn afspraken gemaakt ten aanzien van het, uh, van het opruimen daarvan. <kiglijk> nou, dan zie je net dat er gewoon natuurlijk die bouwvakvakantie er uh, doorheen komt... Er is vastgesteld dat er geen direct gevaar is. Dus dat, dat, zeg maar, dat het opruimen daarvan over de bouwvak heen getild wordt. En ik heb afgelopen... Eh week, eh, zowel met Odie IJmond eh, contact gehad als ook zeg maar, met de opdrachtgever die dat op moet ruimen. En mij is daarvan verzekerd dat er eh, begin volgende week, dat zou eigenlijk vrijdag al begonnen zijn, maar door miscommunicatie tussen zeg maar, de opdrachtgever en de uitvoerder is dat niet gebeurd, maar maandag of dinsdag gaan ze beginnen verder met het eh, zeg maar, gecontroleerd opruimen verder van het asfalt. Dus, uh, er is ook een, uh, ik weet niet of ik die al gezien hebt, maar er is gistermiddag heb ik nog een raadsinformatiebrief uit uh, laten Die hebben we nog niet gezien. Uh, nou, die heb ik hier bij me, waarin nog even geschetst wordt van, uh, van uh, hoe de situatie precies is en dat die zeg maar uh, ter degen wel, uh, wel uh, onder controle is. En de afgelopen week heb ik nog wel even gevraagd van jongens, van, eh, want er waren ook zeg maar, wel spelende kinderen daar eh, gesignaleerd. Dus ik heb nog eens een keer weer extra gevraagd van jongens, gaan we eens even kijken, eh, is het goed afgesloten? Eh, nou, dat is eh, bevestigd aan mij dat dat eh, nog eens een keer weer goed is nagelopen. Dat alles nog weer eens een keer eh, goed gecontroleerd is. Eh, dat nog weer eens een keer opnieuw, eh, zeg maar, dat ze noemen dat... Heeft een, ze noemen dat foster sealant, dat is dan een, spe, een speciaal spul, dat is de coating, ze erover, de coating die ze er overheen Dus dat hebben ze uh, voor de zekerheid nog een keer weer gedaan uh, en daarmee is volgens mij alles goed onder controle. Um, dan is er natuurlijk ook een klein stukje miscommunicatie tussen uh, meneer Kramer en uh, het college. Nou ik weet niet, ik weet niet of sprake van de, er sprake is. Want uh, hij uh, roept van ja, dat weet ik allemaal niet die, die uitspraak en dat het afgesproken is. Nee, maar kijk, in eerste instantie wist ik dat ook niet. Want er worden heel veel dingen natuurlijk gedaan... Waar wij als bestuur niet op voorhand van alle details op de hoogte zijn. Dat is gewoon, ik wil niet zeggen business as usual. Want, en het kan ook best zijn dat de burgemeester mm -hmm. dat op dat moment wel geweten heeft. Alleen eh, ja, hij is een week weg. En eh, we dragen heel veel dingen over. Maar zeg maar, dingen die ja, wel over. Dingen die gewoon, <laughs> lo dingen die gewoon lopen ja, en, ja. en die gewoon onder controle zijn. Ja, eh, maar dat dat, dat dat heeft niet zo zoveel zin. Uh, maar ja, dat is wel, wel er is wel gewoon uh, ook afgelopen weken is er wel contact geweest met Peter Kramer en die weet ook gewoon van uh, ik heb hem ook verteld van hmm. dat hij hiermee bezig waren wat ik uh, de stappen die ik heb ondernomen en uh, hij, hij zegt van nou ja oké okay, ik, ik ben natuurlijk er niet blij mee dat de, de, de situatie is zoals die is nou daar is niemand blij mee hè? niemand die heeft ja, gehad die, die wordt vrolijk nee. van uh, zeg maar gevonden als best maar het is nu eenmaal zo dat dat, dat, dat ja, dat kom je tegen in dit soort oude panden. En, uh, en als het dan blijkt in de vloer te zitten... Ja, dan, blijkt, dan, dan weet ook iemand, niet iedereen van tevoren nee. van dat het erin zit. nou Dat constateer je dan. Maar ik ben er wel van overtuigd... Uh, en zeg maar, die verzekering heb ik ook gekregen... zowel, want ik heb zelf ook met uh, de opdrachtgever van de uh, van sloopbedrijf gesproken... Uh, dat en met Odie Eimond... dat daar in ieder geval de maximale aandacht aan. Uh, dus zoals. uiteindelijk zal dit... Uh, uh... Zoals u zegt, de, de werkzaamheden die gaan uh, gewoon door. Dus het zal ook geen vertraging opleveren voor de, voor de nieuw uh, bouwrijp maken en eventuele vervolgplannen. Ik heb uh, begrepen, uh, nogmaals, dat we volgende week in ieder geval volop verder gaan met het uh, saneren van het hele gebeuren. Dus dat wordt uh, gecontroleerd, wordt dat verder opgeruimd onder, onder zeg maar, toezicht van uh, Odi Mond. Mm. En ik ga ervan uit dat uh, daarmee zeg maar, alles op een goede en een correcte manier wordt, uh, wordt, uh, wordt afgehandeld. En eh, nogmaals, ik, ik, ik weet niet hoe precies de voortgang is van die plannen. Eh, want dat is weer. Eh, mijn collega Bluis is daarmee bezig. Ja, die is op dat moment druk met aardappelen, dus die, ja, <laughs> die, die kunnen we niet vragen. Dus maar eh, ik ga ervan uit dat, zeg maar, in die zin in ieder geval dat het niet, eh, niet echt vertragend werkt voor de uitvoering van de plannen. Oké, okay, het stukje eh, Louis-Davis-carré, dat kwam ook ineens aanwaaien. Ja. Wat, wat moeten we daar nou mee? Nou ja, daar ben ik nog wel uh, mee bezig. Kijk, uh, dit is in principe is dit, uh, al oud nieuws, hè? maar uh, er verscheen, uh, want ik ben er zelf uh, vorige week zaterdag verscheen ineens een artikel in uh, het Halems Dagblad ja. over, zeg maar, over een, uh, een, een, een artikel van Follow the Money. Hè? Dat zijn uh, onderzoeksjournalisten die zeg maar, bepaalde dingen signaleren en aan het onderzoeken zijn. In het, in het artikel zelf werd verwezen naar een, ik dacht een zestal uh, locaties, waarvan er één in Zandvoort en vijf in de Haarlemmermeer. En, en in het artikel zelf al werd over de vijf uh, locaties in de Haarlemmermeer al aangegeven dat dit gewoon oude zaken zijn hè, die, uh, die ergens in behandeling zijn. Ja. Alleen, uh, ja, er is hier en daar wat discussie over van uh, hoe is het nou precies. Nou, daar kwam dus ook weer dit bij van Louis Davis straat werd mm -hmm. er genoemd. Hè, maar het zit dus niet in de Louis Davis straat, maar het zit in feite in het LDC. Nou, Wat is er gebeurd? Wat ik begrepen heb in ieder geval, is dat bij het graven van de garage van eh, zeg maar de Albertijn, hè, dus zeg maar de Louis Davis garage, daar is in de tijd, is daar vervuiling aangetroffen en dat heeft nog te maken met oude wasserijen die zeg maar aan het eind van de vorige eeuw hè, ja, eh, daar in de Cornelis-Legerstraat dus, dus ik was even in de verwarring, mm -hmm. want ik dacht dan de Wiedavenstraat, wat hebben we daar dan? nou het enige wat we daar hebben is eh, zeg maar de nieuwbouw van het museum en dat is mm -hmm. allemaal heel gecontroleerd, dus ik dacht van nou wat is dus ik heb zelf geprobeerd te spitten in, in, in, op de site van eh, van, eh, ...van follow the money, van eh, wat staat er dan? Nou, er staat dus ook verder helemaal niks. Hè. Er staat alleen maar van wie daarover staat, daar is, een, er is vervuiling gesignaleerd. Maar dit is dus in 2016 is dit allemaal al, al, al aangekaart. Eh, daar wordt ook zeg maar, eh, doorlopend gemonsterd van wat is de kwaliteit verder van dat, uh, van dat grondwater daar... En uh, daar ben ik nog mee bezig om, om dat uh, verder, om te kijken van, en dat gebeurde ook onder auspicie van ODE en van de provincie, om te kijken van wat daar verder gebeurt. Maar in principe is dat gewoon al, al, ding, al iets van 2015, 2016. Ja, dan vraag ik me af wat je daar dan mee moet, want ja, die grond die was dan vervuild in die tijd, dat is geconstateerd, vervolgens werd er een bak beton omheen gegooid en daar staan nu auto's in. Wat kan je daar dan nog mee? Nou, ik, ik, ik geloof niet dat het zeg maar, zozeer uh, een kwestie is van, uh, van uh, dat die grond vervuild is, maar dat er zeg maar, in het grondwater is een bepaald percentage. Ik geloof van vluchtige koolwaterstoffen of zoiets. Ja, maar wat, wat geeft mij de term? Wat, wat kan ik daar dan nu nog mee? Uh, daar Niets. kunnen we volgens mij niks mee. Alleen maar monitoren van, uh, van wat gebeurt daar verder mee. Hè. Uh, is het iets wat uh, langzaam maar zeker uh, in mijn, uh, maar dan zeg ik dat even in dekenterm, uh, uh, Gaat dat langzaam weg? Uh, of verergert uh, of dat? Nou, de, uh, de bron van zeg maar die verontreiniging, hè, die chemische wasserijen die daar zaten, die zijn we al lang weg. Die zijn nee. al lang weg. Die zijn al, uh, ik geloof van. 1950 of zo, 1960, dus die zijn er lang weg. Dus in die zin, eh, het enige wat wij op dit moment kunnen doen, en dat doen we, is het monitoren van die verontreiniging. En eh, zolang als dat verder niet verergert, volgens mij kunnen we daar dan verder niks mee. En dus maar nu... nogmaals, ik ben geen leek, of ik ben een leek wat dat betreft, dus ik ben geen expert en ik volg gewoon van oh ja. wat er aangegeven wordt. Het is misschien ook wel heel erg goed, uh, kijk, als ergens iets aangetroffen wordt wat er niet in thuis hoort, dan spreekt men al van verontreiniging. En uh, de nuanceering, dus verontreiniging, is voor veel mensen heel erg zoek. Dus verontreinigde grond, er zijn mensen die denken van dat ligt een vreselijke chemische verbindingen daarin. En die zijn dus heel erg bang. Terwijl als je zegt, nou, er waren oude wasserijen, dus er zitten sporen van uh, oude wasmiddelen in de grond, dan zeggen mensen, oh, wacht even, dat is misschien een stukje minder eng. Dus ik denk dat het verduidelijking voor gewoon de bevolking van waar praten we over, in plaats van er is dat mensen heel erg bang worden. Terwijl als je uitlegt zoals nu, denk heel veel mensen denken: van, nou, dat valt ook wel inderdaad wel mee. Nou ja, de vraag is altijd, kijk, dit is een zaak van 2015 of 2016, die bij de bouw van het hele LVC-gebuur al aan de orde is geweest. Er is volgens mij toen ook al over gecommuniceerd. Tenminste, ik kan me herinneren vanuit mijn raadsperiode dat het toen ook al een bepaald issue was wat al beantwoord is. Alleen dit komt dan door zo'n in mijn ogen redelijk ongenuanceerd artikel in het HLM Dagblad, pop dat dan ineens weer op. Ja. En, uh, en uh, ja, dan, uh, dan gaat er iemand van de gaat er dan weer een artikel over schrijven. En, uh, en dat helpt allemaal niet. En, uh, en ja, dan moet ik ook weer gaan graven van oh, hoe was dat ook alweer. Maar nou, daar komt, hebben nou. we gewoon, zeg maar, daar is al op geantwoord. Nou, dat antwoord, daar moeten we gewoon nog even wat, wat meer informatie op boven water tillen. Uh, maar voor ons is het ook nog een beetje recess en, uh, en vakantietijd. Dus ik heb ook geen honderd uh, geen ambtenaren die daar onmiddellijk dan uh, opduiken. Dus, nou, de... Maar heeft in ieder geval... Het heeft, wat, wat voor mij het belangrijkste is... Hè, en dat, is, dat wil ik wel aangeven. Um, uh, dit, is, dit zijn wel zaken... Die wij in ieder geval als college ook heel serieus oppakken. Hè, van het is Waarom? niet zo van dat wij denken van... Nou, Oké, okay, het zij zo en, en, en laat de boel de boel maken. Dit zijn wel echt dingen... ...die ook onze aandacht heeft en dat blijkt ook wel eh, niet alleen van ons hoor... ...maar ook zeg maar, van, van, van zo'n sloopbedrijf... Hè, ...die eh, bij de constatering op het moment dat ze zeg maar, dat fundament loshalen... ...en eh, dat constateren dat er bijvoorbeeld albussen in zitten... ...dat dan ook dat onmiddellijk stopgezet wordt... Eh, ...en dat er bepaalde procedures die daarvoor staan... ...dat die ook gewoon gehandhaafd worden. Dus dat ODI erbij bijgehouden wordt... ...dat er gekeken wordt van wat is de mate van ontreiniging, ...wat zijn de risico's... ...en dat wordt gewoon in het plan van de aanpak wordt dat gewoon goed in, in beeld gebracht. En dat is dus ook zeg maar... Ze Zeker als je praat over Koredigsterrein is dat ook gebeurd. Nou, dus uh, twee pop-up artikelen in het Haamsdagblad: Dagblad. <laughs> ja. Eén over uh, een, een verlopen zaak en de andere over de onrust over asbest in Zandvoort Noord. Um, bedankt voor de uitleg uh, hoe die is. Het is onderzocht. Ondernemers die zijn zit er bovenop en, uh, en houdt dat in de gaten. Maandag is de bouwvak over, dus er kan er weer gewerkt worden. En het bouw maken en de andere plannen vragen we aan meneer Bluis. Wanneer is de zes afgelopen? Uh, nou, wij zijn. Uh, uh, uh, uh, uh, ja, u bent al op vakantie uh, geweest. Uh, uh, uh, uh, nou ja, vorige week al hier inuit <lacht> in onze in vakantie Ja. <lacht> no <noten okay>. <lacht> yeah. uh, ik ben uh, zeg maar, ook vanuit mijn oude bedrijfservaring ben ik uh, gewend om gewoon 24, 7, 365 36 dagen <lacht> gewoon bezig te zijn met datgene van waar ik, uh, waar ik mee bezig ben. Uh, dus ook in mijn vakantie heb ik zeg maar, uh, de zaken die, uh, die langskomen. Ik, ik kijk dan wel wat minder naar mijn e-mails en ik reageer daar niet overal op. Maar ik, ik zeg maar ik heb natuurlijk. Ja, dat gaat gewoon door. En dat geldt mm -hmm. volgens mij voor mijn collega's ook. En ik heb, ondanks dat, dat de heer Meijer de afgelopen week er niet was, heb ik ook wel wat contact met hem gehad. Maar dat gaat dan gewoon op de manier van. hier ben ik mee bezig, dit doe ik. Mm -hmm. Is er iets waar jij gewoon eh, nog een commentaar op hebt of dat je zegt of advies hebt of zo, dan hoor ik dat graag. Nou, dat heb ik in dit geval. Bijvoorbeeld over het gebeuren heb ik dat ook, eh, ja. ook gedaan. Wanneer... En dan krijg ik de reactie terug van gaat ja. niet meer zo. Ja, maar, <laughs> en, uh, ik blijf <laughs> nog een week weg. Wanneer begint uh, de raad weer? Uh, nou, wij beginnen zeg maar. Uh, uh, uh, we hebben begin augustus, nou weet ik, of uh, begin september, september hebben we de eerste commissievergadering weer. Um, als ik praat over zeg maar, het, uh, het parkeergebeuren en het, en het verkeergebeuren, dan zijn we daar uh, volop mee bezig. Hè? Ik weet niet of jullie dat ook gezien hebben, maar, zeg maar ten aanzien van het parkeren zijn we volop bezig met onderzoeken uh, ja. uh, doen. Hè? Ja. Um, als het mag, dan wil ik daar nog wel wat over zeggen. Ik zit maar, naar de regie en ja, naar de horloge kijken, we uh, moeten, er, moeten er zo mee stoppen. Ja. Ook, ook dit weekend, hè, omdat het druk is, ja. dus zijn ja. we weer bezig met, uh, met Tellingen. Uh, er zijn ook zeg maar, mensen die daar speciaal voor uh, opgeleid zijn zijn en ook vanuit een speciaal bureau die eh, zeg maar valt onder de privacywet enzovoort enzovoort. Eh, die maken dus ook foto's van kentekens, ook om te kijken mm -hmm. van waar komen die auto's vandaan. Eh, is er ook sprake van verdringing van de ene wijk naar de andere wijk? Hè? Want dat is ook een aspect wat natuurlijk speelt. Dus eh, ik zou wat dat betreft hier van deze kant toch nog even willen zeggen van maak u niet ongerust. Het zijn mensen die echt daarvoor speciaal ingehuurd zijn. Die zijn ook duidelijk herkenbaar aan een hesje en die hebben ook een brief okay. van de gemeente dat ze hiervoor... Dat zijn ze dat mogen doen. Dus. Oké, okay. Meneer Meers, ontzettend dank voor uw uitleg. En nou weer tot de volgende keer. Graag gedaan. Dank u wel. En tot de volgende.